9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Er zijn een offensief begonnen ten noorden van Raqqa, de hoofdstad van IS in Syrië. Het offensief wordt gecoördineerd door de Syrische Democratische strijdkrachten, het leger dat door de Amerikanen wordt gesteund. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov wil met de strijders overleggen om de operatie tegen IS in Raqqa te coördineren. In Brussel is aan het eind van een betoging tegen het kabinetsbeleid een politiecommissaris neergeslagen. Een man sloeg hem met een steen tegen het hoofd. De commissaris kreeg ter plaatse verzorging en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij probeerde met een wapenstok en pepperspray betogers te verdrijven toen hij werd geraakt. De twintigjarige dader werd even later aangehouden. Ook een andere politieman en zeker twintig betogers in Brussel raakten gewond. Het Amerikaanse zaadveredelingsbedrijf Monsanto wijst het overnamebod van Reus Bayer af. Bayer had 62 miljard dollar geboden, maar Monsanto vindt dat te weinig. Toch lijkt Monsanto wel geïnteresseerd in een overname door Bayer. Het bedrijf zegt open te staan voor verdere gesprekken. Veel boeren zijn bang dat als de overname alsnog doorgaat er zo'n groot bedrijf ontstaat dat er nauwelijks nog concurrentie is.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 Zondagochtend 22 mei, 10 uur. Dan weet je het wel, de hoogste tijd voor CFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Auke Beuving. Ja, maar regenacht begin van de dag. In het groene Zandvoort zou ik bijna zeggen, alles is zo mooi groen. Maar de temperatuur is nog niet zo heel koud. Dus op zich nog wel een lekkere ochtend. Ja, de jazz. En als je deze klank hoort, dat vind ik wel heel leuk. Want een poosje geleden speelde hier in Zandvoort uh, Ton van Bergheid. Ronald Jansen, Heitmeier en uh, Menno Daams. Maar dit uh, die, die Ton van Berghijk heeft er heel veel filmpjes op YouTube gezet. En dit is een van die vele filmpjes van hem. Daar speelt het orkest van uh, de Daams-Lucas-orchestra, zoals ze dat vrij noemen. Chris Hopman, Jan Voogd, Menno Daams, Ton van Berghijk, David Lucas. Uh, Ronald Jansen, Heitmeier en Frank Rubberscheuten. Ja, mooi nummer toch, Singing the Blues. absoluut eens kijken, er staan heel veel grappige filmpjes op. Ton van Berghijk. Ja, mooi begin van deze uitzending van CFMJS. En de, ja, de hoogste tijd om weer eens wat anders te gaan draaien. En omdat het mij is, dacht ik: is het altijd wel leuk om een nummertje te draaien wat over mij gaat. En dan kom ik bij Michael Blouble, The End of May. Niet echt vrolijk. When I'm awake, thinking about you is the icing on the cake. Makes me realize the fact you're gone for good. For goodness sake. an ordinary day It's just an ordinary day The end of May, gezongen door Michael Bublé uh, En dat staat op de CD Crazy Love. Maar het bijzondere is, dat is alleen een bepaalde persing waar het op staat. Alleen de Hollywood edition, daar staat The End of May op. En de gewone zag ik hem eigenlijk niet opstaan. Uh, ja, als ik ze hier uit het raam kijk in de studio's antwoord... dan is het één groene oase. Alles is groen. Nou, het groeiseizoen is natuurlijk goed begonnen. En hoe kan ik dat beter illustreren door een Chris Barber's draaien met Petit Fleur? Yes, band. Petit Fleur. Uh, ja, wat mag je eigenlijk verwachten dit uur? Ik zal eens even kijken wat op de lijst staat... Ik zie Clark Terry, uh, ik zie uh, Barcelona Jazz Orchestra... ik zie uh, Haydn Crystal Trio, ik zie uh, George Russell. Nou, de, en heel veel vocalen ook natuurlijk. Heel veel nieuwe cd's die uitgekomen zijn met Amerikaanse vocalisten. En natuurlijk ook Nederlands, dat gaan we uh, altijd doen. En, uh, als we dan toch over Petit Fleur hebben... vind ik het volgende nummer daar ook wel aardig bij passen. En dat is een nummer van Janis Siegel. Uh, dus even kijken waar ik die heb gezet, Janis Siegel. Een flower is een lovend ding. En Jen kennen we natuurlijk allemaal uit de Manhattan Transfer. Seagull een de transfer. En een flower is inderdaad mooi. Kijk maar, zo'n kraam op de markt. Met bloemen. Of een bloemenwinkel. Is dat is schitterend. Al die kleuren. Al die geuren. Ja, zeker in het voorjaar. Uh, eens even kijken hoor, wat we nu is gaan draaien. Oh ja, en, uh, we gaan eens wat draaien van de bekende jongens. Het, in het volgende nummer spelen met Clark Terry op trompet. Phil Woods op alt Ben Webster tenor Roger Calloway piano. Milt Hilton, Bas, Walter Perkins, drums. En dan hebben we het natuurlijk over... The Happy Horn from Clark, of Clark Terry. En nummer Jazz Conversations. ...op deze zondagochtend. Ik zie dat het wat lichter wordt... ...zou het zonnetje er toch doorkomen? Het lijkt er wel op hier, als ik uit het raam kijk. Eh. Eh, tijd voor iets eh, vokaals. En eh, dan komen we bij een hele wilde dame, zou ik maar zeggen. Een wilde dame die in 1930 geboren is. En eh, ja, wat bijzondere relaties heeft gehad. Natuurlijk eh, ook allerlei eh, drugs, heroïne, noem het allemaal maar op. Eh, een grote dame uit de jazz... En ze heet Annie Ross, bekend van het uh, jazz, jazz vocal group Lambert, Hendrix en Ross. En die heeft ooit een cd gemaakt met The Thims. En daar ga ik wat van draaien. Uh, ja, Deze mevrouw heeft ook nog eens, zie ik in de beschrijving, een relatie gehad met Lenny Bruce. Ook een tamelijk wilde jongen. En heel bijzonder is een documentaire over haar leven die in 2012 gemaakt is. Uh, Not One But Me, Annie Ross. En daar komt ze. Nobody's Baby from the CD Together. Well I'm nobody's baby I wonder why each night and day I pray the Lord of above please send me down somebody And me Ik zie hier een beetje de zon doorkomen, dus vandaar dit nummer Wen the Sun Komt And the Rain stops beating on my windowpane when the sun start living if it, it should, love is funny, it's not always peaches, cream, me just when everything look bright and sunny. Sun comes out. And the rain stops beating on my windowpane If my heart Van, ...van het cd'tje The Night People. LP was dat, 1966. Is volgens mij opnieuw uitgebracht... ...in combinatie met The Sophisticated Lady. Een dubbelaartje dus. Uh, in Nederland hebben we natuurlijk het uh, uh, Orchestra ...van het concertgebouw, maar in Barcelona... ...is ook een aardige big band. De Barcelona uh, Jazz Orchestra. Uh, dat is ook wel leuk om daar iets van te draaien. Die hebben net een nieuwe cd uitgebracht, 2016... Uh, Niets Nits de Swing Ala Sol Apollo en, uh, en dat dat het nummer mellow tone bekende. Uh, de Barcelona Jazz Orchestra. Uh, de CD heet NIT to Swing à la Sal Apollo. En hij, de CD komt in 2016. Ja, de volgende nummertjes komen zijn allemaal van nieuwe uh, jazz-CD'tjes. En ik kwam ook tegen uh, Dana de Rose, een, een Amerikaanse jazzpianiste. En die heeft ook een nieuwe CD. Uh, United heet het. En die, daar heb ik een bekend nummertje van. Iedereen kent het. Je wordt er altijd vrolijk van: Sunny. Sunny. Yesterday. Life was filled with rain, sunny, you smiled at me and really eased the pain, dark days are gone and bright days are here, my sunny one shines so sincere, sunny one so true, I love you. the truth you let me see Sonny thank you for the facts from A to Z my life was torn like wind blown sand a rock was formed when we held hands Sonny once oh so Klanken van Dana De Rose van de CD United, uh, CD 2016. Kla mooie klanken voor de zondagochtend, zou ik zeggen. Uh, ja, misschien moet je dit toch iets te wild, dan gaan we naar iets rustigers. Dat is een uh, Nieuw-Zeelandse saxofonist, uh, componist en multi-instrumentalist. En hij heet Hayden Chrysselm en hij speelt in een quintet, in een trio. En hij heeft meerdere CDs uitgebracht, volgens mij in 2016. Onder andere deze Sacred Love en Sacred Pain. En daar doe ik een mooi nummertje van een bellet. Uh, en dat is, even kijken hoe dat ook alweer heet. I Become Wind. Hier heb ik hem. Hmm. het trio, met op bas Engelsman Phil Donkin. en een Duitse drummer. en die heet Boer Winkel. En dat komt allemaal van de CD Secret, Sacred Love en Sacred Pain. Dan kom ik bij een dame die een van mijn favorieten is. en ze heet Claire Thiel. heeft ook een nieuwe CD uitgebracht. en het is natuurlijk de hoogste tijd om daar ook wat van te draaien. De 12 O'Clock Tales, de CD 2016. en dat bekende nummer Wild is the Wind. Kennen we natuurlijk ook allemaal in uitvoering van David Bowie. Maar deze ook mooi. was Claire Thiel. Tijd voor een, een hele grote jongen weer uit de jazz, George Russell. En die ken je misschien nog wel, want die heeft grote invloed gehad op de naoorlogse jazz. Begon ooit op drums te spelen, maar toen hij eigenlijk uh, kennis maakte met de drummer Max Roach, toen heeft hij zijn drums wel in de hoek gesmeed en gedacht, dat is niks voor mij, er zijn er die het beter kunnen. En ja, die heeft hele mooie muziek gemaakt. De bekende cd van hem is een cd die heet Aesthetics. Dat eerste nummer is een lang nummer, kan ik helaas niet draaien, maar is een prachtig nummer. En daar, daar spelen een aantal mooie, uh, staan een aantal mooie stukken op. Onder andere spelen mee David Baker, uh, trombon Don Ellis, die in de jaren zestig en zeventig met zijn Big Band beroemd zou worden. Door zijn vergaande muzikale experimenten met ongebruikelijke maatsoorten en elektronica. Is de trompetist. Uh, Eric Dolphy speelt mee, uh, Russell speelt zelf piano. En uh, Joe Hunt speelt, uh, is drummer. En Steve Swallow, een bassist. Nou, ik ga er één nummertje van draaien. En dat nummer heet... Uh, uh, dat heet N Nardis, dacht ik uit mijn hoofd. Uh, George Russell Nardis van de, de bijzondere CD uh, Aesthetics. George Russell Nardis. Brussels Six natuurlijk. Van de fenomenale CD Aesthetics. Ja, dat is wel even een paar keer luisteren, want er zitten bijzondere tooncombinaties in. Het eerste uur zit er alweer bijna op van uh, CFM Jazz. En dan gaan we eens kijken wat er twee uur op de rol staat. Ik zie de nieuwe CD van Jesse van Ruller. Ik zie Vaughn Fritzen. Ik zie Denise Jana. Ik zie een aantal uh, hele bekende film, uh, jazz stukjes Ik zie Carso. Ik zie Leanne Foli. Ik zie Madeleine Bell staan. Dus ook het tweede uur is heel veel. Uh, mooie muziek te beluisteren. Oh ja, en ook nog de, de Dynamic Les De Merle Band. Hele mooie jazzmuziek. Kortom, heel veel plezier. en twee uur. En ik ga eruit met een nummertje van... Uh, eens even kijken. Ro uh, Roswell, Bud en Hedermath. Social Call. Tot de klok van elf. Just another law.